Laten we weggaan. Kom we hier, hang hier slechte geuren. We zitten vlak bij de keuken, je hoort de keukenmeisjes krijsen. krijzen. Nee, Carla, ik begrijp niet dat in dat lieve hoofdje van jou dergelijke ideeën kunnen opkomen. Wacht, Pauw, wacht. Laten we nog niet weggaan. Je ziet dat Bibi dat bot nog niet helemaal heeft afgekloven. Pauw. Oh, wat ben ik... Ik weet het zelf niet. Pauw. Wat is er dan, mijn liefste? Voel je je niet goed...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 En onder de bomen kluiven de mensen uitgehongerd en halfnaakt op botten en andere afval. Dat is de liefde, de liefde. Je bent gek geworden. Nee, hou op, kom, schiet op, het bot. Nooit, nooit van mijn leven. Wat is dat? Zie je. Dat dan? Ze gooien.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 Ik heb het al in mijn mond. Nu jij, hier, nu jij. De lucht was strelend, vurig, en er kwam een grote stilte over de natuur. Een van die trillende, geurende momenten van vergetelheid.